4 uur. Frits Hemelkamp met het NOS-journaal. Het aantal jongeren dat voor een zwaar vergrijp is doorverwezen naar bureau HALT is in zes jaar tijd bijna verdubbeld. Dat meldt NRC op basis van cijfers van het bureau. In 2014 was 13% van de doorverwijzingen naar HALT betrokken bij zware misdrijven. Dit jaar gaat het om bijna 25%. Het totale aantal doorverwijzingen naar bureau HALT is de afgelopen jaren juist gedaald van bijna 17.000 in 2014 naar ruim 14.000 dit jaar. Bureau Halt is verantwoordelijk voor het bestrijden en straffen van jeugdcriminaliteit... en is vooral bedoeld om gedrag te veranderen zonder dat jongeren een strafblad krijgen. Opnieuw stapt bij vliegtuigbouwer Boeing een hoge functionaris op. Het gaat om Michael Lutik. Hij was verantwoordelijk voor de juridische afwikkeling... van de neergestorte 737 Max-toestellen van het Amerikaanse bedrijf... Boeing gaat gebukt onder tegenvallende resultaten sinds de problemen met de 737 Max toestellen. In oktober vorig jaar stortte er een toestel neer en in mei dit jaar weer. Daarbij kwamen alle inzittenden om het leven. Softwarefouten in de besturingssystemen bleken in beide gevallen de oorzaak. Sindsdien staan honderden toestellen van het type 737 Max aan de grond. Eerder deze week moest topman Dennis Mulberg het veld al ruimen vanwege de problemen. De Israëlische premier Netanyahu claimt de overwinning van de leiderschapsverkiezing binnen zijn Likud-partij. Hij zou ruim 70% van de stemmen hebben gekregen. Netanyahu is al 14 jaar partijleider van de Likud-partij, waarvan de laatste 10 jaar als minister-president. Oud nieuwslezer Fred Emmer is overleden. Hij was in de jaren 70 en 80 een van de bekendste gezichten van de Nederlandse televisie. Emmer nam in 1987 afscheid van het NOS Journaal maar werd jaren later nog steeds genoemd als een van de populairste journaalpresentatoren. Fred Emmer is 85 jaar geworden. Het weer, de temperatuur daalt vannacht naar zo'n 3 graden. In het zuiden kan er een bui vallen en er is kans op mist. Morgen overal droog, het kwik schommelt tussen de 2 en de 7 graden. Het weekend blijft het droog en van tijd tot tijd schijnt de zon. Overdag wordt het dan zo'n 2 tot 6 graden. Dit was. Zin in Zandvoort? Zandvoort? Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Dorime. Interimo adabare. Dorime. Ameno, ameno. Lantire. Lantiremo. Dorime. Voort heeft het. En jij beleefd het. Oh, mm. You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd, knew that I'd, knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around, every party in L.A.